3 uur. De Radio 1 De Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat heeft Rut Peton bereikt voor het CDA in haar eerste jaar als voorzitter? En Mr. Polska komt erachter dat het Polen-meldpunt nog steeds gevoelig ligt. Eerst het NOS Nieuws. Hier is Mark Visser. Griekenland heeft een nieuwe regering. Dat hebben politieke leiders in Athene gemeld. Pas ook leider Venizelos zegt dat de details nog moeten worden uitgewerkt. Maar vanavond wordt er de laatste hand aangelegd. Correspondent Konikezen over de nieuwe coalitie. Het wordt een door de conservatieve geleide regering... omdat die de grootste partij bij de laatste verkiezingen van zondag zijn geworden. Maar de Socialisten en Democratisch Links, een gematigde linkse partij... die, die hebben duidelijk gemaakt dat ze deze regering steunen. Het ziet er naar uit dat de conservatieve ND-leider Samaras de nieuwe premier wordt. Noorden van Nigeria zijn de afgelopen dagen zeker 80 mensen om het leven gekomen bij botsingen tussen moslims en christenen. In de stad Kaduna hielden christelijke jongeren bloedige wraakacties nadat moslims zondag aanslagen hadden gepleegd op kerken in de provincie. Volgens het Rode Kruis zijn er zeker 40 mensen gedood en ruim 60 gewonden gevallen. In de stad Damaturu, in het noordoosten van Nigeria, braken gevechten uit tussen groepen christenen en moslims. En ook daarbij kwamen 40 mensen om. In de reactie heeft de paus opgeroepen om een einde te maken aan wat hij noemt de terroristische aanvallen op Nigeriaanse christenen. En ook riep hij iedereen op af te zien van wraakacties. Seriaalleider Van Haarsma Buma is verrast door het vertrek van Kamerlid Blanksma. Gisteren werd bekend dat de financieel woordvoerder van de fractie burgemeester van Helmond wordt. Ellie Blanksma stond op de conceptkandidatenlijst voor de verkiezingen op de vierde plaats. Ze vindt dat het burgemeesterschap van haar geboorteplaats een kans is die ze niet kan laten schieten. Van Haarsma Buma wist niet dat Blanksma gesolliciteerd had in Helmond, zegt zijn woordvoerder. Verschillende HAVO-scholieren hebben gisteren een half uur te weinig tijd gekregen voor een herexamen Er Stond de verkeerde eindtijd op het herexamen, zegt het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren. Het was van tevoren bekend, uh, er is een brief gestuurd naar de examensecretarissen, maar deze is helaas niet door iedereen gelezen, waardoor er toch veel leerlingen benadeeld zijn. Verschillende examenkandidaten hadden in plaats van drie uur maar tweeënhalf uur de tijd. Het langs kan niet zeggen hoeveel scholieren de dupe zijn geworden van de fout. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten die sluit de zorginstelling Akilee in Beverwijk. Volgens de staatssecretaris is de zorger onder de maat en kan de instelling niet langer open blijven. De bewoners van Akilee zijn jongeren met een verstandelijke handicap of autisme. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft bij de instelling allerlei gebreken geconstateerd. Zo zijn er aanmerkingen op de bewegingsvrijheid van de betrokkenen en op de kwaliteit van het personeel. De Duitse damherten die vorige week zijn ontsnapt bij de Limburgse grens... mogen in Limburg worden afgeschoten. De provincie heeft een ontheffing verleend aan de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Er zijn minstens 70 damherten ontsnapt. Boeren vrezen dat ze ernstige schade aan gewassen kunnen veroorzaken. En daarnaast kunnen de dieren een gevaar vormen voor het verkeer. De damherten werden vorige week door onbekenden vrijgelaten... uit een omheind gebied aan de Duitse kant van de grens bij Zwalmen. Er zijn nog geen berichten dat de dieren in Nederland gewassen hebben vernield. Tot besluit het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog. Morgen wordt het met 22 tot 25 graden wat warmer dan de afgelopen dagen. Maar neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en komt er een enkele onweersbui voor. Tegen de avond vanuit het zuiden meer regen met zware windstoten en kans op onweer. Awb Verkeersinformatie. Is er is nog niet druk op de weg. Er staan wel twee korte files. Onder andere op de A2 Belgische grens richting Maastricht. Tussen Grondsveld en Maastricht 2 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. En een aanrijding op de A20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Kleinpolderplein en het Terbrechtseplein 2 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Sea Jazz 6, 7 en 8 juli in Ahoy, Rotterdam. Drie dagen, 13 podia en meer dan 150 optredens van wereldsterren als Van Morrison, Tony Bennett, Lenny Kravitz, Jill Scott, George Benson, DeAngelo en nog veel meer. Kijk voor meer info en kaarten op northsea Tot 2500 euro welkomstpremie. Kijk op aon.nl/zaken doen. Ken jij een jong talent, woordenvol plannen en ambities? Of ben jij zelf die bevlogen student die graag stevig debatteert? Of die jonge rapper met een geheel eigen visie? Ga dan naar vpro.nl slash premiergezocht. Want Nederland heeft een nieuwe leider nodig. Ik ben Alexander Pechtold. En ik vind dat ieder mens moet kunnen geloven wat hij of zij wil. Zelf geloof ik meer in het leven voor de dood... Het leven dat zich hier en nu voltrekt. Ik vertrouw op het vermogen en de creativiteit van mensen om zelf het maximale uit het leven te halen. Gelooft u ook meer in het leven voor de dood? Word dan voor 5 euro per maand lid van het Humanistisch Verbond en geef ook die overtuiging een stem. Kijk op humanistischverbond.nl. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Mr. Polska. Hij komt erachter dat het polen nog steeds erg gevoelig ligt in Polen. En het consumentenvertrouwen is tot een historisch dieptepunt gezakt. Hier zijn Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Opnieuw had het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend... een zware mededeling. Consumentenvertrouwen is historisch laag. We zijn in jaren niet zo somber geweest. En daardoor geven we ontzettend weinig geld uit. Terwijl zaken kopen, als kleding, meubels en cosmetica... juist goed is voor de economie. Geld moet rollen. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging met het slechte nieuws... naar de binnenstad van Den Bosch. Genoeg publiek in deze winkelstraat... De terrassen zitten redelijk vol. Wat dat betreft zou je zeggen, er is weinig aan de hand. Heeft u het laatste nieuws al gehoord? Consument weer somberder. Ja, dat zit er wel in, denk ik. Maar waarom houdt u eh, die portemonnee diep in de zak? Ja, maar als het eh, maar schaars binnenkomt, dan kun je het ook niet eh, overtollig uit gaan geven. Want ik vind hier best veel mensen lopen in die winkelstraat. Maar ja, dat... zouden ze allemaal hetzelfde doen als u? Dat u hier ja. een beetje loopt te en lummelen. En... Nee, ik loop niet te lummelen, want mijn vrouw is binnen schoenen aan het kijken. Dus die zal wel met schoenen naar buiten komen. Oh, dat wel? Ik denk het wel. Consumentenvertrouwen historisch laag. Ja. Nou heeft u zo'n mooie winkel. Wat verkoopt u hier? Uh, Modeaccessoires, sieraden. En bent u somber? Ik niet. Ik blijf positief. Maar zijn uw klanten ook positief? Niet allemaal. Hoe probeert u ze toch over de streep te trekken? Misschien toch, toch door uh, positief te blijven. Te, te lachen? Te lachen, vrolijk zijn, ja. De markt. Dat is even naar een van die koopmannen. Wat denkt u nou als ik dit uh, laat zien, dit bericht? Dit is van vanochtend, hè? Ja. Dan denk ik dat de media eens een keer wat positiever moet praten over de economie. Dus ik zou eigenlijk met dit werk moeten stoppen. Nee, nee, nee, dat zeg ik niet. Je zou het positief moeten benaderen. Nou ja, uh, ik kan er wel bij lachen, maar hier staat toch echt consumentenvertrouwen historisch laag. Ja, ik kan het niet mooier maken. Nee, dat, dat hoeft ook niet, maar je kan ook dingetjes een beetje positiever brengen. Er zijn al heel weinig mensen op de markt. En wat er is, die hebben geen, geen, geen inkomen om vrij te brassen, om mee te doen wat ze willen. En dat merk ik als mijn klanten zeggen, bent u er... De, dag, de week na de 24e bent u er dan ook. Want de 24e worden de salaris een soort in uitkering gesteld. Deze meneer verkoopt tassen, riemen, rugzakken, portemonnees. Wat, wat moeten we nou doen om uit deze malaise te komen? Minder geld naar buitenland. Eh, dat staat al, al bovenaan. Zolang wij met 67 jaar met pensioen gaan en in Griekenland en die landen veel eerder, denk ik dat we onderhand verkeerd bezig zijn. Ik denk dat ons flink een oor wordt aangenaaid. De regering doet net of hier zogenaamd niets aan de hand is. En er moeten weer miljarden bezuinigd worden. En zoek het maar uit hoe wij rond moeten komen. De premier lacht vaak, hè? Heel vaak, ja. Maar er zijn heel veel mensen die niet meer lachen. En dat is ook heel zielig. Goedemorgen. Nou verkoopt u zoveel lekkere bonbons en drop en geen klanten. Ja, het is, het is een beetje aan het teruglopen, hè, de markt. Ik kan de mensen niet naar de kraam toe sleuren. Ik ben op zoek naar de consument die weinig geld uitgeeft, want er schijnen er heel veel van te zijn. Ja, is dat zo? Nee, ik ben vandaag een dagje uit, dus uh, dat gaat mij niet op. Daar doe ik er niet aan mee. Is de situatie somber? Nou, ik denk dat een beetje opgeklopt wordt door de media ook. Oh, uh, als er iets aan de hand is, het wordt uh, erger gemaakt dan dat het uh, in werkelijkheid is, denk ik. Geeft u ons nou de schuld? Nee, nee, dat niet. Maar de gewoon de kranten. Alles doet er dan mee als, als er iets... Uh, ja. Dus u gaat vandaag eens even de bloemen buiten zetten? Ik heb vakantie, dus dan geef je wel echt wat geld uit. Wat gaat het worden vandaag? Een lekker etentje in een restaurant? Of koopt u uh, dure nieuwe schoenen? Nee, een pizza uitje eten op de markt. Gewoon gezellig. Daar kun je een visje eten. Ja. visje eten. U denkt dat daar de economie weer uh, mee vlot wordt getrokken? Dat niet, maar ik vind het gewoon lekker. Me now, baby, here as I am Pull me close, try and understand Desire is hunger, is the fire I breathe Love is a banquet on which we feed Group 1978, Because the Night, het liedje dat mee werd geschreven door Bruce Springsteen. Er is beweging rond de bank in Toulouse... waar een man vanochtend vier mensen heeft gegijz gegijzeld. Correspondent Ron Linker in Frankrijk. Wat gebeurt daar op dit moment, Ron? Nou, we zitten te wachten op het beeld. Hè. Het bewijs van het bericht dat Franse media melden dat een van de gegijzelden zou vrijgelaten zijn. Een vrouw in ruil voor water en voedsel... Als het zo is, dan zou dat betekenen dat de gijzel dus in gesprek is met de politie... dat er onderhandelingen begonnen zijn. Het zou ook betekenen dat er dus dan nog drie gegijzelden over zijn... onder wie de directeur van dat kleine bankfiliaal in Toulouse... een bankgebouw dat letterlijk een paar honderd meter verwijderd is... van het gebouw waar Mohamed Mera zich verschanst heeft. De schutter die drie maanden geleden zeven mensen doodschoot... en zelf om het leven kwam vervolgens bij een politieaanval. Ja, Dus is het logisch dat daar ook een link wordt gezocht... Nou, dat niet. Over het motief is nog helemaal niets bekend. Uh, zelfs niet de identiteit van de man volgens sommige onbevestigde bronnen zou het gaan om iemand die wel een bekende is van de politie... een geestelijk verwarde man, maar dat is allemaal nog niet bevestigd. Uh, kijk maar, die herinnering aan Mohammed Mira, die zorgde ervoor dat omwonenden natuurlijk geschokt reageren. Een school ja. in de buurt is ontruimd. Uh, en iedereen heeft het bericht gehoord. De man is vanochtend die bank naar binnen gegaan. Heeft daarna verluid eerst om geld gevraagd. Toen hij dat niet kreeg, toen heeft hij een vuurwapen getrokken... en gezegd uh, dat hij tot Al-Qaeda behoorde. Inmiddels vraagt de politie af... Uh, is dat zo, was hij bezig met het plegen van een serieuze terug... Of gaat het toch om een, een bankoverval die mislukt was? Ja, dankjewel. Ron Linker vanuit Frankrijk. Het nieuws: uit binnen en Buitenland. Het EK Voetbal, Wimbledon, de Door de Frans en de Olympische Spelen. Kijk elke middag naar de stand van het land. Doen we aan de hand van belangrijke nieuwsgebeurtenissen die achter ons liggen. Vorig jaar werd de Utrechtse predikant Rut Peetom de nieuwe partijvoorzitter van het CDA. De strijd ging tussen haar en de burgemeester van Westland, Jaak van der Tak. Peetom kreeg uiteindelijk bijna 61 van de stemmen. De nieuwe voorzitter wacht een zware taak. Het CDA moet weer op de kaart en de leden net zo enthousiast als vandaag. Ik ben uw voorzitter. Ik ben van de partij. Ik heb u nodig om het waar te maken. Dat nieuwe CDA. We gaan het doen. We gaan het samen doen. Dag meneer Kroeger, goedemiddag. Goedemiddag. U bent Pieter Gerrit Kroeger, CDA-watcher wordt u wel genoemd... en ook prominent CDA-lid trouwens. Had u eigenlijk op Peter Alm gestemd vorig jaar? Zeker, ja. Oké, okay, nou dat, dat is dan goed gekomen en, en zij zit daar dus nu een jaartje als voorzitter. Laten we eerst even naar de actualiteit gaan. Hè. Het CDA kent in de opiniepeilingen uh, nou, uh, niet, echt, uh, niet, niet echt veel succes. Er was even een kleine opleving toen de strijd om het lijsttrekkerschap daar uh, was. Maar nu staat het weer op hetzelfde niveau als begin dit jaar. Twaalf zetels. Um, ja, wat, wat, dat ziet er niet best uit. Nee, die, die peilingen zijn niet goed. Tegelijkertijd, ik heb geleerd peilingen te beschouwen als dagkoers. Het CDA heeft twee jaar geleden, juni, twee jaar geleden, echt letterlijk, natuurlijk de grootste nederlaag uit zijn historie meegemaakt. Ook even de grootste nederlaag van een grote regeringspartij in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. En het zou, nou ja, vermetel zijn om er vanuit te gaan, ook naar het gedoe... In de anderhalf twee jaar nadien dat het CDA nu weer als het ware op 40 50 zetels zou zitten. Ja, ja, dat, dat... Dus dat die peilingen niet goed zijn en dat er een gevoel is van die partij. Ja, heeft een enorme dreun gehad en zit dus een beetje in de hoek van de verliezers. Hè? Dat is niet raar. Daar kan je heel verdrietig over doen. En, en, en somber over worden. mensen in het CDA hebben dat gevoel, ook best onderling, en tegen elkaar ook wel eens. Maar ja, het realisme gebied om te zeggen dat is een fase, daar zul je doorheen moeten. Ja. En ja, alleen het enige wat echt helpt, is gewoon goede politiek ja. bedrijven. De campagne is al een beetje begonnen over goede politieke bedrijven gesproken. Uh, we zien Buma gisteren in beeld... die de aanval op de VVD lijkt te hebben ingezet. Is dat verstandig, vindt u? Ik vond dat zeer verstandig zelfs. Het ging, het ging er niet zozeer om dat hij een aanval op de VVD inzette. Daar waar dat nodig is, moet je dat natuurlijk ook altijd doen. Dat gaat over andere partijen ook. Maar dat is een partij waar je, je nu eigenlijk nog mee, mee samenwerkt. Dus wat heb je dan, uh, laten we zeggen, te willen? Nou, het was ook vooral een, een, een aanval voor iets anders, namelijk voor een duidelijke en krachtige opstelling van de Nederlandse regering in Europa. En een van de dingen die kenmerkend is voor, uh, voor Siebrand Buma, eigenlijk al uh, een hele tijd, uh, dat hij als fractievoorzitter begon te ont ontplooien, is een zeer positieve en zelfs wat assertieve opstelling uh, ten aanzien van Europa. Daarin onderscheidt hij zich nadrukkelijk van nou, heel veel andere partijen en in dit geval dus ook van de VVD. Ja. Maar zal de kiezer toch niet denken van ja, dat is toch raar, uh, die twee zitten nu in dat, in dat kabinet nog. Steeds, uh, tot voor kort uh, de grootste vrienden en nu ineens gaan ze elkaar om de oren slaan. Maar de, de kiezer is aanzienlijk verstandiger dan u. Gaat oh. u daar maar van uit. Nou. Die weet namelijk dat coalities en kabinetten geen, geen, geen verliefdheidshuwelijken of iets dergelijks zijn. Maar verstandshuwelijken, bovendien dat het CDA is. Het CDA is geen VVD light. Uh, de, zoals de VVD ook <laughs> verstandiger zijn geen PVV light te zijn. Er zijn verkiezingen, dan sta je voor je eigen betoog. En het CDA is een nadrukkelijk pro-Europese en dat op zich ook zelfs wat assertieve partij. En dat is in deze tijd dus nodig dat je daar ook onderscheidt van partijen die daar vaag of zabberig over doen, zoals de VVD. Ja. Er is ook een, een nieuwe lijst gekomen, hè? veel verjonging, vernieuwing. Is dat ook een manier om de kiezer terug te krijgen? Uh, daar, daar, uh, elke lijst is bedoeld om ervoor te zorgen dat veel van die mensen in de kamer komen. Dus het antwoord daarop is sowieso ja. Maar er zit iets veel fundamenteelers achter. Wat ook het meest opvallende is, en dat is duidelijk de invloed van uh, Rutte Beethoven... ...is dat niet één van de bewindslieden, ook niet van voorgaande jaren... in op die lijst staat. Men heeft heel nadrukkelijk gekozen voor nieuwe parlementariërs, ook heel veel nieuwe parlementariërs. En de klassieke traditie, hè, dat boven de bovenste twintig plaatsen, dat er allemaal staatssecretarissen en zo zitten, is dus verlaten. Dat is werkelijk in geen, nou misschien 50, 60 jaar gebeurd. Ja, en dat is dat, dat kunnen we schrijven op het conto van Rutte Peter. Ja, dat is een zaak die, zoiets kan ook alleen de partijvoorzitter met de volle steun van, zeg maar, de partijafdelingen in de provincies in het land voor elkaar krijgen. Daar heb je een lijsttrekker, maakt niet zelf zijn lijst. Heeft dan natuurlijk wel met de partijvoorzitter gesprekken daarover van, ik heb wel bijvoorbeeld een hele goede jurist nodig. Ik zou graag een jonge iemand bijvoorbeeld voor jeugdzorg en gezondheid willen hebben. Men kijkt nu naar het talent in zo'n partij. Maar uiteindelijk de partijvoorzitter gaat met de organisatie, hè, zeggen van, oké, okay, deze vrouw, die man, die volgorde. Men kijkt ook naar de, ja, de verschillende herkomsten in het land. Uh, er zit bijvoorbeeld heel leuk een, een jonge allochtone ondernemer uit Limburg tussen. Nou, dat is ongebruikelijk en verfrissend. Nou, meneer hebben ons allemaal nog dat uh, congres. Ik geloof dat er zelfs een DVD van uit is die uh, sommige CDA's nog steeds Kijk, opzetten. Maar, ik, uh, ik, ben, ik ben altijd eigenlijk verdrietig geweest dat, die, die, dat dat congres de Nipkofschijf niet kreeg. Ik vond dat wel verdrietig. <laughs> ja, ja, vooral die stemming ook is al was prachtig. Uh, um, in Arnhem, uh, maar daar, daar bleek ook, en dat was natuurlijk wel zo, dat, dat de partij dreigt een beetje in, in tweeën te scheuren. Wat heeft Peter om daaraan gedaan... om dat allemaal weer een beetje op één lijn te krijgen... Heel helder, precies gekozen. Rut Peetoom uh, behoorde overigens net als ik tot de mensen die niet blij waren... met een, de gedachte van een coalitie waarin de PVV op een of andere manier een rol zou spelen. Dus zij heeft net als ik ook daar niet voor gestemd. Werd vervolgens met een zeer grote meerderheid en mandaat als partijvoorzitter gekozen. Het feit dat zij gekozen werd toonde aan dat de partij dus helemaal niet op scheuren stond. Maar dat men in zo'n moeilijke periode, met verschillende opvattingen... vooral keek naar de kwaliteit van mensen. Ja. Men zei dus, deze vrouw willen wij als partijvoorzitter. Waarom? Omdat zij als vicevoorzitter. Uh, voorzitter van de commissie Frissen, die de, de nederlaag van de partij heeft geanalyseerd, een nadrukkelijk idee en ook mandaat had, hoe moeten we de komende? Nou, vijf tot tien jaar als partij daar weer bovenop komen. Ja. Het idee dat je dat in anderhalf of twee jaar doet, is een fataal idee. Daar heb je tien, misschien mm. nog vijftien jaar voor nodig. Maar dan toch nog even naar die lijst, hè? want Koppenjan bijvoorbeeld stond daar uh, voor, voor zijn gevoel te laag op. Dat was een van de mensen die uh, een kritisch geluid liet horen. Is dit dan toch een soort afrekening geweest? Nee, want het feit dat bijvoorbeeld geen een van de bewindslieden die dus wel hebben getekend voor dat regeerrecord erop staan, is even markant. Dan kan je tegen elkaar wegstrepen, zegt u. Nee, er is dus gekozen voor een andere benadering. Bovendien, Ad Koppian, en dat geldt voor anderen ook, zat al relatief lang in de Kamer. En men heeft dus niet gekeken naar wat heeft iemand ooit toen geroepen of niet geroepen of wel geroepen. Daar ging het niet om. Men is gekeken van, wij moeten een aantal nieuwe mensen en nadrukkelijk het beeld weg van het CDA als de eeuwige regeringspartij. Dat is realistisch, want nou ja, laten we wel wezen. Het idee van het CDA levert de premier en heeft 50 zetels, dat is voorbij. Ja, zeker. Uh, nou, uh, nogmaals, we zijn uh, maar net begonnen en we keken nu even terug. Naar aanleiding van het uh, kiezen van Ruud-Peter om tot voorzitter van uh, de partij. Ik dank u voor uh, uw toelichting, Pieter Gerrit Kroeger. Graag gedaan. Ik Maar playing safe, for oh one can fall so hard.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 So... Um. Bertolf was dat, Bertolf Lentink, uh, van zijn derde album... dat hij eindelijk Bertolf durfde te noemen. Omdat hij hier echt helemaal, helemaal achter staat. Credo. We gaan uh, naar de Unicef Open. Er uh, wordt getennist, er is getennist... Uh, door de vrouwen Skiabone tegen Begu. Uh, Mark Brasser, je zou denken Schia die maakt heel snel korte metten, maar zo ging het niet, hè? Nee, zo ging het uh, zeker niet, Dionis. Schiavone wordt uh, nu op de baan geïnterviewd. Misschien horen jullie dat op de achtergrond. Dat betekent dat zij gewonnen heeft, want de winnares wordt geïnterviewd. Maar ja, wat een bizarre wedstrijd was dit weer. Eerste set, Soevereins. Schiavone wint ze 6-2. Tweede verliest ze van Begu met dezelfde cijfers, 6-2. Ja, toen kwam er een derde set die heel erg lang duurde. Lange games. Het was niet altijd even goed, maar het was wel ontzettend spannend. Vaak juice, voordeel, uh, juice, nadeel. Zo flippen het heen en weer. Het werd uiteindelijk 6-6. Toen kwam er een tiebreak aan ja, gebeurde er echt nou werkelijk van alles. 6-0 in het voordeel van Begu in de tiebreak. Pak 3-6, de eerste zes punten. Schiavone was helemaal van slag. 6 matchpoints dus voor de Roemenen. Maar Schiavone kwam terug. 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6. Ze werkte al die matchpoints weg. Bij 7-6, weer een matchpoint voor Begu. Bij 8-7, weer een matchpoint voor Begu. 8 matchpoints kreeg ze. Ze wisten allemaal niet te benutten. En toen kwam Francesca Schiavone bij 9-8... op de eerste matchpoint... Wat Deed ze inderdaad? Ze benutten de eerste matchpoints. Begu heeft het ongelooflijk laten liggen in deze partij. Ze had door kunnen gaan, ze had deze partij moeten winnen. Dan had ze in de kwartfinale mogen spelen tegen Kim Kleisters. Dus maar had en als en dan dat telt allemaal niet. Dus het is nog niet ze zo laat... heel vaak gebeurd, Mark. Zo'n nee, voorsprong en zo'n Nee, Dit is echt, ja, dit is. Dit is uh, ik heb ik heb ik heb veel tenniswedstrijden gezien, maar dit inderdaad, ja, dit mag ze gewoon niet weggeven. En en je ziet dan wel dat schiavone gewoon de ervaring heeft om, om op die matchpoints gewoon terug te vallen op een bepaald ja, bepaald een bepaald basisniveau. Het iets simpeler te spelen, iets minder risico's te nemen. Ja, maar goed, acht matchpoints voor Begu, daar wordt ze nog wel een paar keer wakker van. Uh, Schiavone dus door in de kwartfinale tegen Kim Kleister. Prachtige kwartfinale. De radio 1, Sportjoven. Polen meldt zich. Mijn naam is Mr. Polska. Elke dag. Hier is Mr. Polska. Die Mr. Polska <lacht> weet toch wel dat zijn land al is uitgeschakeld op het EK? Hij blijft daar maar in Polen, maar dat hebben we hem ook gevraagd... voor de Radio 1 Sportzomer. gaat hij steeds op zoek naar achtergrondverhalen... uit zijn vaderland. Uh, vandaag een aflevering, uh, daar gaat hij op bezoek bij zijn nicht... waar hij merkt dat dat Polen-meldpunt van de PVV nog altijd gevoelig ligt. <lacht> Ik zit hier op de bank met mijn nicht Beata. Zij is zeven uh, jaar geleden teruggekomen van, uh, vanuit Nederland naar Polen. Zij heeft daar zes jaar gewoond. En uh, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, wat voor uh, indruk dat op haar heeft uh, gemaakt. En waarom ze terug is gekomen. Cześć Beatus. Cześć. Sees jaar uit do naar Polen. Pojechałam do de ik vroeg haar waarom, uh, waarom zij uh, naar Nederland was gegaan en waarom, ter, uh, waarom ze terug is gekomen. En, uh, ze was naar Nederland gekomen om, om te werken. En uh, na zeven jaar in Nederland uh, miste ze toch uh, te veel haar familie en voelde ze zich eenzaam. En uh, dat is eigenlijk de reden dat ze terug is gekomen. Bata, jij hebt uh, best wel uh, lang in Nederland gewoond. Hoe is jouw Nederlands nu nog? Ja, nog steeds wel, denk ik goed. Je, je hebt nog wel contact met mensen uit Nederland? Jawel, tot, tot vandaag. Beatus, als je in Holland hoe past je naar Nederland? Naar Nederland? Holland is een heel mooi land. Ze kan dus nog, nog, nog redelijk Nederlands, maar om het even makkelijker te maken, gaan we toch weer verder in het Pools. Beatus, uh, ik heb 7 lat geleden in Holandie, ik heb er Holandia is een heel mooi land. Ze vertelt dat er uh, in Nederland veel mogelijkheden zijn en uh, dat, dat de mensen daar eerlijk zijn en uh, behulpzaam. Uh, czy, czy dużo ludzi, co wyjeżdżają do, do Holandii, zostają tam, czy wracają? Ci, co wyjechali i mają tam uh, rodzinę, to... di uh, the, uh, the daar naartoe gaan en daar naartoe gaan met hun familie en hun geluk vinden die, uh, die blijven in principe blijven ze daar gewoon die die pijn ze er niet over om hier terug naar polen te komen maar de mensen die daar uh, in hun eentje zijn die hebben wel momenten dat ze er helemaal doorheen zitten en zich eenzaam voelen en toch uh, niet goed weten of ze terug moeten komen of daar moeten blijven Było głośno w, w telewizji w Holandii i w Polsce o, o, o partii wolności, co otworzyła stronę przeciwko Polakami. E, e, e, czy to też było tutaj w Polsce? Było, było w telewizji prawie na każdym programie, w radiu też mówili. Ja mówię, że to jest w tej chwili od of dat hier uh, ten sprake kwam. En uh, daarop zei ze dat het was hier uh, heel luid op de, op de televisie en op de radio... en dat uh, de, de, de Poolse, Poolse gemeenschap uh, heel, erg, uh, gra heel graag een soort van excuus en sorry wou uh, horen van Nederland... wat er tot nu toe niet echt is uh, gekomen. Nou, mijn naam is uh, nog steeds uh, na al deze dagen Mr. Polska. Ik ben uh, nog steeds in Polen en uh, ik uh, spreek jullie morgen weer. Doei, doei. Mr. Polska met zijn nicht dus samen. Het is uh, bijna twee minuten over half vier. Hoogste tijd voor Mark Visser en de hoofdpunten van het nieuws. Komt een overgangsregeling voor mensen die voor 27 april... een nieuwbouwwoning hebben gekocht die nog niet is opgeleverd. Die mensen hoeven over de betaaltermijnen vanaf oktober niet het nieuwe btw-tarief van 21% te betalen, omdat ze verplichtingen zijn aangegaan voordat het vijf partijenakkoord er lag en die zich dus niet hebben kunnen voorbereiden op de consequenties van de btw-verhoging. Een van de vier gijzelaars in de CEC-bank in Toulouse is vrij, dat meldt de Franse politie. Volgens Franse media is een vrouw vrijgelaten toen er begin van de middag water en voedsel naar de bank werd gebracht. De gijzelnemer die zegt dat hij lid is van Al-Qaeda, houdt nu nog drie mensen vast onder wie de directeur van het bankfiliaal. Griekenland heeft een nieuwe regering. Dat hebben politieke leiders in Athene gemeld. De details moeten nog wel worden uitgewerkt. Maar vanavond wordt er de laatste hand aangelegd waarschijnlijk. En Bondskanselier Merkel die gaat naar de kwartfinale wedstrijd van Duitsland tegen Griekenland. De Duitse regering zegt dat het een wedstrijd is die de twee landen bij elkaar brengt. Die door de kredietcrisis ver uit elkaar zijn gaan liggen. Want die Duitse sentiment bij de Grieken is gegroeid. Door de Europese begrotingseisen die Griekenland zijn opgelegd. Dat is het belangrijkste nieuws. AMB verkeersinformatie. Nog geen echte avondspits, wel een aantal files. Onder andere op de A2, Belgische grens richting Maastricht. tussen Gronsveld en Maastricht 2 kilometer. Dit heeft te maken met wegwerkzaamheden. Dan de Ring A10 West richting Den Haag, tussen het kno knooppunt Koenplein en Westpoort 2. A16 Rotterdam richting Breda, tussen de randweg Dordrecht en Zevenbergershoek 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil en daarom is de rechte rijstrook dicht. En dan de N209, Rotterdam richting Hazerswoude. Daar is de weg dicht tussen Zoetermeer en Benthuizen in beide richtingen. En dat heeft te maken met een ongeluk. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is Dutch Day in New York en demissionair minister Jan Kees de Jager is daar ook. En wat kunnen we verwachten van het bezoek van premier Mark Rutte aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel? alleen fire to the rain, dat was Adele. Vandaag wordt de beursklok van werelds grootste aandelenbeurs in New York geluid door Nederlandse handelaars. Want het is Dutch Day aan de New York Stock Exchange. Vanavond prikt demissionair minister van Financiën Jan Kees de Jager een vorkje mee met Nederlandse en Amerikaanse aandelenhandelaren. De minister is op handelsmissie in New York. Meneer de Jager, goedemiddag. Voor u goedemorgen bedoel goedemiddag. ik. Goedemiddag. U zit in, in de auto, begrijp ik? Ja, ik zit nu in de auto naar een uh, grote uh, vestiging van DSM, ook een Nederlands bedrijf. Ja. En uh, ja, dat is de reden dat ik dus eventjes in de auto zit. Ja, voordat we het daarover gaan hebben, eerst eventjes over Griekenland en over de nieuwe premier Samaras. Ik neem aan dat dat nieuws ook tot u gekomen is. Uh, hoe reageert u daarop? Ja, ik ben morgen, ik moet vanavond uh, alweer terug naar... Uh, ...Europa, naar Luxemburg, omdat we daar met z'n allen bij elkaar komen als ministers van uh, Financiën om over de situatie te praten. Ja. Dat is ook reden dat ik het programma dus wat heb ingekort hier uh, en om, uh, om, om, om vandaag te vertrekken. Uh, en we hebben afgesproken met elkaar dat we eerst even dat gesprek aangaan... en dan uh, ja, naar buiten toe reageren. Alle uh, financiële aandacht richt zich uh, op Europa uh, de laatste weken, maanden. Uh, maar de uh, Nederlandse minister van Financiën zit in New York. Kon u even gemist worden? Heel even dus. Ja, want gelukkig heeft New York hele goede verbindingen. Want het is natuurlijk <laughs> nog het centrum van de financiële wereld. Dus ook hier er gebeurt alles. Hier uh, volgt alles. Ik ben op de Nasdaq geweest... Uh, en New York Stock Exchange. En, en natuurlijk uh, is het zo dat alle ontwikkelingen heel erg op de voet uh, worden gevolgd. Ik heb gesprek gehad gisterenmiddag uh, met uh, Paul Volker. Uh, nou, ook een uh, zeer bekende en zeer gezaghebbende Amerikaan, natuurlijk. Die uh, uh, zowel voor het bankentoezicht strenge uh, regels heeft opgesteld. Maar ook zeer geïnteresseerd was in de uh, Europese um, uh, situatie. Ja. Kunt u mij vertellen welke bedrijven met u meereizen? Bent u er nog? Um, ja, ja er nog. Wij hebben, nou, we hebben geen bedrijven meegenomen omdat het zo'n hele korte handelsmissie is. Maar mm -hmm. ik bezoek hier allerlei Nederlandse bedrijven... De eerste aanleiding is inderdaad de Dutch Day. Dat is de Nederlandse banken, eigenlijk uh, alle Nederlandse banken die hier bij elkaar zijn... om als Nederland te profileren, ons te presenteren naar de Amerikaanse politiek, naar de Amerikaanse bedrijven. Dus ook bedrijvigheid op die manier aan te trekken. Um, daarnaast ook bezoek ik bedrijven op, ja, buiten de financiële wereld om. Dus nu straks uh, DSM, die hier uh, uh, een soort grondstoffen voor voedingsmiddelen produceert en verkoopt. Uh, ik heb bijvoorbeeld een bedrijf uh, bezocht wat via internet uh, 3D dingetjes kan printen tot en met kopjes en spalen en uh, dingen aan toe. Uh, dat kan dan worden geprint met een soort printer. Bijvoorbeeld dan kun je een mes printen of een, of een, of een kopje kun je printen, verschillend materiaal. Dat kan helemaal via internet uh, worden gedaan. Dus allerlei verschillende bedrijven, Nederlandse bedrijven... die hier ook actief zijn om die uh, te bezoeken... en ook om uh, met uh, ja, beleidsbepalers daarover te praten. Want hoe kunnen wij als Nederland ons nog meer op de kaart zetten in, in New York? Ja, demotionair uh, premier Rutte uh, brengt vandaag een bezoek aan uh, Angela Merkel. Uh, snapt u de kritiek van uw partijgenoot Buma aan het adres van Rutte... dat hij wat aan het draaien is wat betreft zijn uh, europa standpunt? Nou, kijk, ik ben minister van Financiën en ik, uh, het is nog niet echt. Uh, de volle campagne is nog niet echt begonnen. Dus <lacht> ik richt me echt eventjes daarop. Dus praat niet als CDA-politicus. Uh, dus ik laat dat even aan de fractievoorzitters om daarop uh, onderling uh, te praten. Kijk, ik heb gewoon mijn werk. Het is een enorme crisis op dit moment aan de gang in Europa. Maar ook mogelijk uh, die kan uitslaan in de wereld. We moeten daar met alle schouders onder zetten om dat te bestrijden. En daar heb ik al mijn aandacht nu voor nodig. Maar uh, kunt u zeggen, zo, zou hij bij Merkel pro-Europa zijn? Nou, als kabinet gezamenlijk, zowel de minister-president als ik als anderen... hebben vorig jaar in september een uitstekende brief geschreven... met heel veel visie. En die visie... Daar zit ook veel Europa in. Dat is natuurlijk onvermijdelijk. Je kunt niet een, een, een Europese crisis oplossen zonder Europa. Daar hebben we Europa voor nodig. En we hebben ook een, op een aantal punten een strenge Europa nodig. En een Europa wat meer kan ingrijpen. Dat hebben we ook in die visie, en dat heeft het hele kabinet onderschreven neergezet. En dat is ook waar ik mee werk. Dus ik heb een hele duidelijk mandaat. Om uh, uh, ons in Nederland ook, uh, of als Nederland ook, te vertegenwoordigen bij de minister van Financiën. En dat wordt door ieder kabinetslid ook onderschreven. Dat gaat ook door de minister-president. Dank u wel, demissionair minister Jan Kees de Jager vanuit New York. Ja, het is interessant natuurlijk, want vandaag brengt uh, Mark Rutte uh, onze premier een bezoek aan de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Het wordt een spannend bezoek, met de toekomst natuurlijk van Europa hoog op de agenda. Merkel wil meer Europa, zou je kunnen zeggen, en Rutte juist wel wat minder. We gaan erover praten met uh, Hanko Jurgens van het Duitsland-instituut in Amsterdam. Dag meneer Jurgens. Goedemorgen. middag, sorry. Ja, goedenavond. Uh, meer of minder Europa, uh, dat is uh, inderdaad waar het over gaat, hè? Uh, daar in het kantoor van de Duitse bondskanselier. Ja, het is natuurlijk altijd wel een beetje de vraag... meer of minder. Het gaat eigenlijk vooral om welk Europa. Wil men een bankenunie of een begrotingsunie? Uh, wil men bijvoorbeeld een financiële transactietax... waar men in Duitsland voorstander is? Nederland is daarop tegen. Uh, nou, zo zijn er heel veel vragen. Het is Meer of minder vind ik een beetje te makkelijk. Ja. Welk Europa? Daar gaat het maar om. Maar het is grappig om te horen dat de jager vanuit New York zegt... ja, we hebben, we hebben een visie neergelegd als kabinet ja. en daar hou ik me aan. En, ja, en ja, ja. de premier heeft dat ook onderschreven. Maar uh, dat is juist de kritiek natuurlijk van zijn fractievoorzitter... op aan het adres van, van Rutte, dat hij uh, het ene moment dit zegt... en als ja, hij in een andere gezelschap is, iets anders zegt. Ja, het, eigenlijk gaat het altijd over de vraag... of er soevereiniteitsoverdracht is of niet. En uh, ja, dat is een beetje een schijnkwestie. Uh, want uh, Rutte probeert uh, vooral te zeggen... dat er weinig uh, nieuwe soevereiniteitsoverdracht uh, zal zijn. Want het uh, was het oude Stabiliteits- en Groeipact... wat gewoon nog uh, steviger uh, neergezet wordt en verder niet. Uh, maar in de praktijk, uh, in Duitsland, zal men natuurlijk toch... Uh, iets meer kijken naar een begrotingsunie. Dus niet alleen een bankenunie, maar ook een begrotingsunie. En uh, Duitsland heeft natuurlijk niet de luxe van een klein land als Nederland... om niet al te veel visie te hebben over de toekomst van Europa. Duitsland moet nu, en zeker na de G20... Uh, waar Duitsland natuurlijk weer mm. heel veel kritiek van Amerika gekregen heeft... en van andere landen. Uh, Duitsland moet echt met die visie komen. En uh, nou, dat zullen ze nu uh, vanmiddag uh, uitgebreid nou, bespreken. In, in NRC Next vanochtend... Was wel een mooi beeld, werd daar geschetst, van de duits nederlandse relatie. Het werd vergeleken met een motor met zijspan, waarop ja. Merkel aan het stuur dan zat, en Rutte in de zijspan. Ja. En, en, en nu kan je een beetje zien dat die, die zijspan een beetje, dat, dat bakje de ene kant op gaat, en, en Merkel gewoon doorrijdt met de motor. Ja, dat vind ik ook wel interessant, want eigenlijk is dat altijd, er zijn er altijd wel kleine fricties geweest. Om een voorbeeld te noemen, die financiële transactietax waar Duitsland al heel lang voor pleit. Nederland groot tegenstander van is, en eigenlijk veel dichter bij Engeland ook staat wat dat betreft. Uh, dat is iets wat uh, in de media niet zo heel erg naar voren gekomen is. Uh, maar nu, als het dan weer om soevereiniteitsoverdracht gaat, een begrotingsunie, en natuurlijk ook door, een beetje door Van Haasma Buma, die op zich wel een, ik vond het wel een, een aardige voorzet voor vandaag natuurlijk, uh, uh, is, het, uh, is, is die beeldspraak van motor met zijspan uh, kom, ja, lijkt heel beeldend. Maar het is de vraag of het eigenlijk zo is. Ja. Het, het heeft natuurlijk ook allemaal met de landspolitiek te maken, want er komen hier verkiezingen aan. Zeker, dus dus ja. dat uh, Rutte als lijsttrekker van de VVD... Uh, ja, af en toe een ander geluid laat horen... dat is natuurlijk ook om zijn eigen achterban... Uh, een beetje van het lijf te houden. Ja, zeker. En uh, Ik denk ook dat we niet moeten onderschatten... En binnen de VVD de invloed van uh, oud-eurocommissaris Bolkestein uh, best groot is, die eigenlijk alleen voor een vrijhandelszone hmm. is... en uh, niet al te veel, uh, zeker geen, st niet, niet meer structuurfonds... Uh, meer Europese subsidies hmm. wil. Da dat is een idee waar een lijn die Rutte ook, uh, zeker ook voor de verkiezingen al, ingezet heeft. Maar nu als premier moet hij natuurlijk toch ook zeer goed luisteren naar Merkel... die oh. ons meest natuurlijke bondgenoot is. Welk, welk belang heeft zij en hebben de Duitsers er dan bij om uh, juist meer Europa te willen? Nou, de Duitsers zien natuurlijk uh, het kaartenhuis... Uh, nou, ze zien het nog net niet, gelukkig... maar de dreiging van een kaartenhuis dat ineens stort. En uh, uh, de Duitsers weten ook dat zij als belangrijkste economie uh, nu aan zet zijn. En uh, zij willen absoluut uh, niet uh, meer geld in Europa pompen als uh, niet eerst de, de begrotingen van uh, de, de lidstaten op orde zijn. Ja. Uh, en het is dus een, een, een, een staatsschuldencrisis. Uh, en die moet vooral, vooral eerst opgelost worden. En uh, dan kan daarna kunnen er ook eventueel nagedacht worden over een, nou ja, wat men dan eerst noemde, een big bazooka. Tegenwoordig hoor je er niet zoveel ja, meer over. Die bazooka, maar, ja, ja, is weer. Meer geld. Ja. Ja. En, en hoe, want kijk, Rutte heeft dus met zijn achterban te maken. Uh, met met VVD-leden die daar uh, niet zoveel in zien. En het uh, eigen van de PVV natuurlijk. Precies, Bolkestein ja. voorop. Uh, um, hoe ligt dat dan bij Merkels eigen partij, de CDU? Nou, Merkel heeft uh, verrassend veel uh, steun onder de bevolking. Hè? Dus, uh, niet alleen de Duitse, maar de Europese bevolking. Uh, en uh, de partij is wat dat betreft erg afhankelijk uh, van de partijleider. Uh, en, uh, dus, uh, en eigenlijk wordt natuurlijk alles ingezet... op de verkiezingen van volgend jaar. En, en toch ook wel op Merkel zelf, die uh, uh, de Duitsers voorhoudt... dat zij de hand op de knip houdt. Uh, maar wel uh, deze eurocrisis aangrijpt... Om om uh, tot, toch uh, de EU uh, te hervormen en uh, de fouten uit het verleden recht te zetten. Mm. Neem ons eens even mee naar die onderhandelingstafel, een beetje in ons hoofd ook. Hè. We, we kunnen natuurlijk alleen maar van de buitenkant kijken hoe dat ja. daar toe gaat. Uh, nou, zal, zal het zo zijn dat, dat Rutte daar uh, gaat proberen om, om Duitsland een beetje nog uh, op koers te houden? Tenminste zijn koers nou, ja, al, of ik... zal het juist omgekeerd zijn? Krijgt hij een briefje mee, uh, en dit heb je nu te doen, jongeman? Nou, het is denk ik ook een beetje een semantische kwestie van... wat gaan we tijdens de persconferentie zeggen... Uh, Rutte zal zeggen, een bankenunie, uh, daar gaat het om. Uh, terwijl Merkel toch meer voor die, die, die visie daaromheen, dus de begrotingsunie... en eigenlijk een, een toekomst uh, van de EU wil schetsen en daar ook vooral mee bezig is. En ik denk dat ze in het gesprek met bij, over beide het hebben. In de persconferentie uh, lopen misschien de meningen een beetje uiteen... Uh. Over waar ze het nou precies over gehad hebben. Maar ja. Kan, kan, ja. Mer kan Merkel Rutte op een of andere manier een beetje uh, dwingen mee te gaan? Meer richting Uit Europa? Uiteindelijk vinden ze elkaar allemaal in het proces naar de nieuwe uh, EU-top. En dat, zo gaat het altijd. Dat, uh, uh, twee weken van tevoren we beginnen er allerlei. Uh, uh, nou, gaan, gaan regeringsleiders naar, naar de hoofdsteden reizen. En zijn er allerlei besprekingen. En dan uiteindelijk de laatste dagen. En dat is natuurlijk zo. Nederland en Duitsland vinden elkaar zeker altijd voorafgaand aan zo'n top, vooral de laatste jaren... omdat ze natuurlijk veel gelijksoortige belangen hebben. Ja, ja. we hoeven niet uh, spectaculaire dingen te verwachten die uit dat gesprek komen, bedoelt u? Nee, nee, nee. nee, nee. De, als er iets spectaculairs komt, dan komt dat bij de volgende top. Uh, ik geloof volgende week, hè, als ik het goed heb. Ja. Zullen we het nog over voetbal hebben? Duitsland er nog steeds in. Oranje eruit. Ja. Ja, ja, Duitsland speelt opvallend Nederlands. Hè. Frivol, uh, aanvallend. Dat, dat hebben ze wel van ons overgenomen. Ja, <laughs> ja zeker. Ja. dat betreft zie je dat ze meer op elkaar gaan, zijn gaan lijken. Want Nederland speelde erg verdedigend. Hè. Ja, zeker. Ja. Hanko Jurgens, hartelijk dank voor de uitleg. Hij is van het Duitsland Instituut in Amsterdam. Graag gedaan. De Radio 1 Sportzomer. De festivaltent. Na het uh, Holland Festival, Festival Klassiek en Festival Mondiaal staat de festivaltent deze dagen op Terschelling bij Oerol. Verslaggever Niels de Jager bemant de tent. Niels, waar ben je vandaag? Tussen de hoge naaldbomen van de Terschellingse bossen... mijn voeten die, uh, schuifelen hierdoor... Een combinatie van dennennaalden, dennenappels. En hier, midden in de natuur, ligt het bostheater. Een klein podium... Tussen die uh, zingende vogeltjes. voor bijzondere concerten. Gisteravond klonk het hier zo. Goedenavond. Het tarief van dit service nummer is eindelijk verlaagd. Welkom bij KBM de Service. Er komt een keuzemenu. Er komt uw vijf keuzes. Dit zijn Tin Man en de telefoon. Drie jazzmuzikanten die hun muziek overal aan ophangen. maar wel het liefste aan alles wat met telefoons te maken heeft. Maar ze kunnen ook uit de voeten met koeiengeloei. En zoemende muggen. In dit bostheater was het dus. En zo zijn er elke dag twee à drie optredens op dit intieme plekje. Tussen de bomen ligt het open podium. Het publiek zit op houten balkjes. En uh, ja, letterlijk de geur van dennennaalden. Een bijzondere concertlocatie. Gisteren ben ik ook geweest bij iets heel anders door de wind. Dat is een hoorspel dat de 80 man publiek zelf maken. Het publiek is voor één keer dus ook ja eigenlijk de artiest. En iedereen heeft daarbij zijn eigen hoorspelrol. Wat bent u meneer? Ik uh, ben de rooster en de barbecue. De rooster van de ja. Je bent verantwoordelijk voor het omdraaien van het uh, vlees. <laughs> dus uh, dat betekent uh, met, de, met de vork inderdaad een beetje aantikken en doe het niet en altijd. Na de instructies komen een paar soundchecks van de barbecue. En een razende storm. Dan wil ik ook de regen hier erbij. De blokfluiten, de gierende wind. De gierende wind. En dan het spannende moment. We starten de opname in 5, 4, 3. Een half uur lang zijn ze bezig en lang niet alles gaat goed, maar ja, eigenlijk maakt het allemaal niet uit. En als ze het begin mogen terugluisteren, nou, dan klinkt het eigenlijk best leuk. <lacht> Het was de meneer die de fles moest ploppen, toch? Ja, dat ben, dat ben ik, ja. Ik vond het een lastige rol. Wat vond u van dit hele, ja het is geen voorstelling, want u maakt het zelf, maar wat vond u ervan? Ik vond het erg leuk. Ik had uh, speciaal dit van tevoren uh, uitgezocht. Uh, gewoon omdat ik een leuk idee vond om, om samen met uh, 80 andere mensen of met 79 andere mensen dus uh, iets te gaan doen. Dus uh, ja, ik vond het ook echt, uh, echt leuk. Wat ik trouwens ook heb geleerd van deze drie dagen oegel. Sommige voorstellingen zijn amper te begrijpen. Ik heb de wandeling door de ravels van tijd van Leonie Muller gedaan. En je komt dan uit in een bunker. Maar eerst loop je door een bos met allemaal voorwerpen langs het pad. Als een stoel en een paraplu. En dan kom je in de bunker. Ja, een soort verlaten woonkamer tegen. Kaarsje branden nog. Snapt u er wat van? Uh, het is mysterieus. Ja. Doodeng, griezelig. Het spook spookt binnen. De tijd is weg. En, en zweven geesten. Ja, u heeft een heel beeld gekregen dus. Ja, ja. Is dit ja, wat u verwacht als u uh, zo'n Oerol-voorstelling bezoekt? Uh, nou, langzaam wel. Je ervaart. En je gaat er niets van vinden. Het is ervaren. En... Nogal, nogal vaag dus. Maar ja, ook dat is oerol. Nog even terug naar het optreden van die Tin Man en de telefoon gisteravond hier in het Bos Theater. Ze kregen aan het einde nog één telefoontje. I think you guys should play one more tune to support your wacky Dutch football team. Oh my god, they were so embarrassing. Bal de bal de bal die bal. Toen die bal de bal de de de contact Wat over de bal. bal uh, niks bal. Die bal. Die bal. Die bal. Ja, dit moest ik natuurlijk nog even laten horen. Mocht niet ontbreken in deze Radio 1 sportzomer Nog twee dagen, dan speelt Duitsland in Gdansk de kwartfinale wedstrijd tegen Griekenland. Edwin Cornelissen was bij de persconferentie van die mannschaft. Hij is natuurlijk wel heel eind weg in Gdansk, maar zover. Dat we het niet eens meer kunnen horen. Dat is wel heel zot, Edwin Cornelissen. Uh, nou ja, goed. We hadden graag willen horen wat Sami Kadira en Thomas Müller ervan vonden. Uh, de Duitsers zullen ongetwijfeld vol vertrouwen naar die wedstrijd toe gaan. Uh, tegen de Grieken. Want die. Uh, ja, dat is niet het sterkste team. Maar ja, je krijgt ja. toch dat, dat economische verhaal. Merkel is erbij. Dus. Ik, ik was dus wat <laughs> weekend in Griekenland. En na die wedstrijd tegen de Russen. Je zag echt een ontzettende ontlading ook daar bij die mensen. Van, wij kunnen toch echt wel wat. Die zijn toen toch een beetje weggezet als de Rizé van, van Europa. Ja, en, en de scheelt... Grieken denken ook wel weer aan 2004... toen het ook gewoon echt lukte. Zeker. Zeker. En toen ze absoluut niet begonnen als favoriet... maar ja. gewoon de Europese titel pakten. Ik verwijs nog even naar onze site, radio1.nl. Want uh, u kunt op allerlei manieren met ons in contact blijven. Dat kan gewoon door de radio aan te houden. Dat hebben we het allerliefst natuurlijk. Maar uh, ook mailen mag, sportzomerradio 1nl Wat u maar op uw lever hebt. U kunt ook twitteren. Doe dat dan met hekje R1 Sportzomer. Maar op die site nog even, radio1.nl... Daar is een quiz, die spelen we elke dag. Tijd voor tijd geheten, de prijs is een horloge. Er verschijnt uh, iedere dag op de site een vraag waarin de juiste tijd centraal staat. Vandaag gaat hij over het uh, NK tijdrijden. Je moet dan uh, de uh, tijd van de nummer 2 en nummer 3 bij elkaar optellen. Wat zij op achterstand hebben op de nummer 1, oei. Oei, oei. Wat oei, heb oei. jij daar ingevuld? Nog niks. <laughs> en Tom. het moet voor 5 hè? Ja, voor vijf jaar. Nog... Ja. Moet je hebt heel het snel, je te... moet heel snel. Wat, wat heb jij ingevuld? Oh nee. nee. Jij krijgt nooit een mail van de Jawel je jawel, maar ik, dit, dit soort quizjes, sorry, dat is mij te ingewikkeld. Daar kom ik niet uit eentje De achterstand van de nummer twee en drie op de nummer één op opgeteld. Opgeteld, ja. Nee, nee nou, er doen er wel drie mee bij het NK-tijdrijden, dat zeker niet... Ja. Dat denk ik toch haast wel. Uh, nou ja, goed. Uh, als u denkt, uh, ik heb wel een idee wat het is... Uh, vul het gewoon in op die site radio1.nl. U kunt er een horloge mee winnen. En, en dat is altijd mooi in deze tijd. Wat gaan jullie doen dan? Wij gaan zo even praten met Camille Eurlings. Want Amsterdam is naar voren gekomen dat als we die spelen krijgen in 2028... dan is Amsterdam de stad en niet Rotterdam. Dus interessant onderwerp om in ieder geval even over te gaan praten. Zo. Tom en Lucella zijn er straks. Tot morgen, wat ons betreft. De Radio 1 Sportzomer. Heeft u het al gehoord? Marco, Marco, Marco! Zet mij het pistool op het hoofd en ik zeg het is een doelpunt. Negen weken lang, elke dag van 10 uur ochtends tot 11 uur s avonds. Er mag geen twijfel bestaan over onze politie mannen en vrouwen. Hey, hallo! De mix van nieuws en sport. Frankrijk gaat door naar de kwartfinale, maar dan zal er zal toch een hoop gesproken moeten worden de komende week. Het bericht dat hij niet klinisch dood is, maar dat hij slechts aan de beademing ligt. Mensen willen het eerst zien. Tot 12 augustus, de Radio 1 Sportzomer op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Er zijn drie goede redenen om nu lid te worden van de SP. Kom naar sp.nl en doe mee. Trouwens, er is nog een vierde reden. Kom maar kijken. belichtse beleggingsupdate van ABN AMRO. Zodat u niet alleen weet waarom de aandelenmarkt zo nerveus is, maar vooral of u daar nou ook onrustig van moet worden of juist niet. Bekijk de online video op abnamro.nl/beleggingsupdate. ABN AMRO, de bank Anoniem. In deze lastige tijden is scherp inkopen slim inkopen. Daarom is er nu macro vaste winst. Meer dan 1200 producten speciaal voor u geselecteerd voor een vaste laagste prijs. Dus bij een andere groothandel goedkoper, wij passen de prijs aan. Macro. Goedkoopste groothandel. Macro. Partner voor ondernemend Nederland. Dit is Radio 1.